9 uur, Martijn met het NOS-journaal. Bij nieuwe overstromingen in Nigeria zijn zeker 148 mensen om het leven gekomen. Begin vorige maand waren daar volgens het Internationale Rode Kruis al 137 doden door noodweer. De afgelopen weken raakten zo'n 64.000 mensen dakloos. Door het vuile water kunnen ziektes als cholera zich snel verspreiden, zegt het Rode Kruis. In twee noordelijke provincies zijn er al mensen gestorven. Het regenseizoen in Nigeria is in tientallen jaren niet zo hevig en langdurig geweest als dit jaar. De Gouden Griffel, de prijs voor het mooiste Nederlandstalige kinderboek, is uitgereikt aan Bibi Dumontak. De jury noemt haar boek Winterdieren een parel binnen de non-fictie. De auteur kreeg de prijs op het Kinderboekenbal, de traditionele opening van de Kinderboekenweek. Aan de Gouden Griffel is een bedrag verbonden van 1500 euro. Bibi Dumontak schreef verschillende non-fictieboeken voor kinderen. Ze kreeg vier keer eerder de zilveren griffel. Met winterdieren wint ze voor het eerst de eerste hoofdprijs. Het boek gaat over dieren op de Noordpool en de Zuidpool. Staatssecretaris Wekers onderzoekt hoe die kan voorkomen... dat mensen de verhoging van de assurantiebelasting omzeiden. Volgens de Consumentenbond en de verzekeringsuitindepende.nl... kunnen mensen in december een nieuwe schadeverzekering afsluiten voor het hele jaar. Dan profiteren ze nog van het lage tarief. Wekers gaat nu met verzekeraars bekijken hoe dat te voorkomen is... De schatkist kan het niet hebben dat belasting wordt ontweken... door allerlei constructies, zegt de staatssecretaris. Textielketen Henk ten Hoor heeft uitstel van betaling aangevraagd. De rechtbank in Assen heeft al een bewindvoerder aangesteld. Vaak vervolgd op uitstel van betaling een faillissement. De eigenaren zeggen dat ze geen andere mogelijkheid zien. De keten zit in financiële problemen. Volgens de directie wil de bank geen krediet meer geven. Het weer steeds meer bewolking en vracht vanuit het westen regen.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 Jij ook? Ga dan naar de Facebookpagina van Edukans en help een kind naar school. Tour van Schaik is niet alleen choreograaf en danser... maar ook decor- en kostuumontwerper en beeldend kunstenaar. Regisseur Barbara Makkinga maakte een portret van een man die alles kan. Vanavond om 11 uur op Nederland 2 in Avro Close-up. van Schaik. Onvoltooid verleden tijd. Feliciteer Edukans op Facebook... En help een kind naar school. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Acteur Nasdin Shar hier in de studio. Um, bekend natuurlijk, ja, dat is lullig, jongen. Daar, daar kom je nooit meer vanaf van je speech. Hij is toch niet lullig? Nee, vind je dat niet? Dat oh, nee, het is een moment die, die ik voor, leven, voor het leven koester. Kiki, onze redacteur die dit heeft voorbereid, gesprek met jou... die heeft, um, voordat ze jou belde... begin van de week heeft ze je speech teruggekeken... en vandaag weer, en ze moest vandaag weer huilen. Nou, ja. ja. Kiki is ook heel emotioneel meisje, maar het was ook een prachtige speech. <laughs> Sorry, Kiki. Um, ja, maar daar gaan we het over hebben zo meteen. We gaan het ook over vooral over jouw jaar na... sindsdien kent iedereen jou, jouw jaar na het Gouden Kalf hebben... voor rabat gekregen trouwens. Um, ja. Niet vergeten dat te zeggen. Maar eventjes wat je nu hebt gedaan. Je handafdruk ligt nu in Utrecht, hè? Ja. The Walk of Fame. Ja, daar kunnen um. mensen langs lopen en even naar kijken. Tussen wie lig je in? Oeh, tussen wie weet ik niet, maar ik lig wel, ik lig voor Caris, oh, niet. Misschien, misschien tussen Carice? Tussen, <laughs> ja, dat is ik al lig mooi tussen Caris, <laughs> <laughs> Dat is een mooie. Goed, jij blijft er fijn zitten. Uh, voetbal is er natuurlijk ook vanavond. Frank Wielaerts die kijkt naar Benfica Barcelona. 0-1 nog steeds? Ja, nog steeds 0-1. Die goal van uh, uh, Alexis Sanchez. De 800ste treffer van Barcelona in Europa. Het is dus een eentje die de boeken ingaat... In het statistieke lijstje is Cech Fabregas. Krijgt net de eerste gele kaart van de wedstrijd. Ook die is dus voor Barcelona. En Benfica, dat is een aanvallend ingestelde ploeg. En dat zie je ook terug in de wedstrijd hoor. Want niet alleen Barça eh, krijgt kansen en maakt dus die goal. Maar ook Benfica heeft al kansen gehad. In de openingsfase een schot van Bruno César. Die daar bijna Victor Valdés verraste. En na die goal van Alexis Sanchez was er nog Lima. Na een goede steekpaas. Achter de verdediging van Barcelona opgedoken. Maar ook hij kwam niet langs het doel. Van de Catalanen. En uh, ja, de Catalanen natuurlijk voornamelijk in balbezit. Voornamelijk ook via Xavi. Daar beginnen al die aanvallen van Barcelona. Maar Benfica probeert zo goed en zo kwaad als het gaat naar voren toe te spelen. Om toch die 1-1 te maken. Want Barcelona, dat weten we inmiddels ook allemaal, is verdedigend best wel kwetsbaar. Ze krijgen nog wel eens een goal tegen. Maar vandaag gaat het redelijk behoedzaam tegen Benfica. Dat toch al twee goede kansen heeft gehad. Desondanks Barcelona aan de leiding in Lissabon. Danny Houtkamp zit te lachen met Dione in het matchcenter. Even kijken. Ja, ze zitten nog steeds. Ze zijn juist geworden inmiddels. Ja, ze schaamden zich rot toen jij erover kwam. Je weet hoe ze is. Goed, het matchcenter gaat om de wedstrijden in de Champions League. Bijna overal 0-0, behalve bij Barcelona. Dat hoorden we net van Frank. En heel verrassend, Kloes uit Roemenië tegen Manchester United van Van Persie. Daar staat het 1-0 in het voordeel van de Roemenen. Voor Kloes dus... Die staat voor tegen Manchester United 1-0. Doelpunten maken in Griek, Kapitanos. Today is Topics. En die gaat de telefoon opnemen en Luc die doet zijn Topics. Ja, en dan zegt hij... I just called to say I love you. Goed, we beginnen met nummer 5. Daar staat de Viva. Het vrouwenblad bestaat namelijk 40 jaar. De Viva-lezeres is een goed opgeleide vrouw van 25 tot 40. Ze houdt van nieuwe dingen, van basic producten tot luxe-items. Maar is tegelijkertijd trouw aan geliefde familie en vrienden. Ja, kortom, de FIFA is echt awesome. En dat al 40 jaar. Vroeger werd dat blad geschreven voor mopperende troelaars. Tegenwoordig is de FIFA voor moderne types die zich al iPhones en bakfietsen door het leven bewegen. Die FIFA-vrouw van nu, die geniet van het leven. Die wil geld besteden, die wil lekker uitgaan, uit eten. En kortom, uh, die geniet. Ja, genieten is FIFA. En FIFA, dat is genieten. Of om het maar eens een keertje in rijm te zeggen, dat is vooral een woord. Wat tegenwoordig bij FIFA hoort. En dat genieten. Dat uitzicht in tientallen jaren nu al in de Anybody, de beroemdste rubriek van de FIFA. Als je eh, mensen spreekt over FIFA die het niet zo vaak lezen. dan kennen ze toch die zwart-wit-foto's van vrouwen met name die zich presenteren. Een kuistere rubriek is er niet. Weliswaar naakt, maar eh, eh, heel braaf. Braaf, maar inmiddels wel het kloppend hart van elke FIFA. Dat was toch een signaal van de nieuwe FIFA. Een signaal van, jongens, uh, kom op. Er is wel veel ellende op de wereld, maar kijk, dit is ook leuk. Ja, een signaal. Als je, Tuurlijk, er zijn wel burgeroorlogen. En tuurlijk, we zitten midden in de grootste financiële crisis ooit. Maar kijk ook eens een keertje naar mijn vagina. De FIFA is uh, een hartslag van deze tijd... voor uh, enthousiaste, jonge lezeressen. Op Vier dan. daar staat een mysterie in het Gelderse plaatsje Velp. Daar zijn vannacht bijna 100 putdeksels gestolen. Uh, nou, de deksels zijn niet gevonden... Maar de gaten in de weg zijn wel opgemerkt... door een aannemer die daar namens de gemeente aan het werk was. Onverlaten namen de deksels mee. Waarschijnlijk om ze om te smelten en het ijs te verkopen. Het zorgt in Velp voor gevaarlijke situaties. En bij het volgende fragment mag je niet gaan doordenken. Mevrouw, u stapte bijna in zo'n uh, lege put... Ja, dat scheelde een uh, haartje. Als zij mijn vriendinnen niet uh, afgetrokken had, dan had ik erin gelegen. Ja, ik had je gewaarschuwd. Door het oog van de naald kroop deze mevrouw, dus ze vindt het dan ook een schande. Ja, schande. Eigenlijk is het schande. Mensen beseffen niet wat ze mensen aandoen om zoiets te doen. Want je hoeft maar te lopen en s'avonds of wat dan ook en je duvelt er zo in. En uh, zo'n puntdeksel lijkt me een kostbare zaak, of niet? Ja, ik weet zo niet precies zoveel, maar het is wel... Uh... IJzer, hè? Ja, ijzer. Dat is duur. De hele dag is de gemeente bezig geweest om nieuwe putdeksels neer te leggen daar in Velp. We gaan naar de gemeente Olde Amt. De burgemeester daar denkt dat er een pyromaan in zijn gemeente actief is. Nou ja, je begint uh, echt al de, de schrik te merken. Niet alleen bij mezelf, maar vooral ook bij mijn inwoners hier in, de, in het centrum van Winschoten. En uh, ja, nu is de aandacht even opgericht dat we de brand zo snel mogelijk onder controle krijgen. Maar daarna moeten we echt vol aan de slag. Met de opsporing van uh, hier moet echt een einde aan komen. Dit was afgelopen nacht. Toen was er alweer een brand in het centrum van Winschoten dit keer. Het was de 16e brand in korte tijd. En de schrik zit er dan ook goed in daar in Groningen. Ik zeg, wie volgt. <lacht> Als je nooit zit, dan zit je, is niet veilig al bij ja. Het doet me gewoon waar. Dit is, dit is niet leuk meer. Dus ja, grijp me aan. Dan word je morgens wakker, doe je de computer aan en dan lees je dat ze weer waar is. Dan denk je van, jeetje, houd het niet op. En er is het nou afgelopen. Laten ze maar pakken. Ik vind uh, kettingbuurt. Ja, en in die keto buurt is vanaf vandaag een noodverordering van kracht. Vanaf zes uur is die ingegaan. Als het zo is dat wij de komende vier weken preventief mogen fouilleren. Nou, dat betekent dus ook dat we mensen uh, lukraak mogen controleren. Of zij ook brandbare zaken bij zich hebben. Bijvoorbeeld lucifers, aanstekers, uh, vloeistoffen. Dus ja, dat is wel een extra bevoeg bevoegdheid die wij de komende weken dan kunnen gebruiken. Nummer twee, we gaan het hebben over. Postzegels. Postzegels worden volgend jaar namelijk 4 cent duurder. Dat betekent dat het 54 cent gaat kosten om een brief te versturen binnen ja. Nederland. En 54 cent, dat is even kijken. Plus 10. 16 onthouden. maal 2, wat te vernemen. Min 4. Uh, oh ja, dat is dus precies 54 cent duurder dan bijvoorbeeld e-mailen, whatsappen, msn'en, sms'en, pingen, iMessage, dm'en, twitteren, facebooken, Connect with me en, en, MySpace, myspacen, MySpace, of skypen. Ja, uh, de <laughs> mensen sturen gewoon veel minder brieven. Maar ja, nee, we zijn helaas genoemd... Nee, ik wou zeggen, ik, ik de de nog... van... uh, uh, de... Kunt u uw nee, mensen nee, nog dat minder betalen zo... dan? het te verhogen ja. Ja. Oké, okay. goed. Uh, verhogen dus. En dus wat het vanaf volgend jaar nog duurde om geen brieven te sturen. Dan, tot slot nog nummer 1. Dat is de formatie. Die is al in volle gang. En vandaag was er een debat in de Tweede Kamer over het deelakkoord. Ron Vrees in Den Haag. Ja, Ron, dus is een bijzonder debat, hè? Nou, een heel bijzonder debat. Een beetje ongekend eigenlijk, wat we hier zien. Uh, niet een kabinet in het regeringsvak, maar twee informateurs. Die zijn naar de Kamer geroepen natuurlijk. Omdat niet Mark Rutte en Diederik Samson... de twee uh, mensen die het akkoord sloten gisteren daar kunnen zitten, die zitten in de Kamer. En die zullen zich dus moeten verdedigen. Ja, en het verdedigen, dat moesten ze zeker. Maar echt heel veel zin heeft dat debat nou ook weer niet gehad. Ja, Ron. En trouwens, nog even vragen... Die, ze kunnen die twee partijen nu wel aanvallen, de VVD en de PvdA. Ja. Maar... Uh, dat heeft eigenlijk geen zin, toch? Ze kunnen er toch niks aan sleutelen? Nee, het is echt politiek van belang wat hier gebeurt. Duidelijke verschillen markeren waar partijen compromissen hebben gesloten. Dat soort zaken, daar gaat het om. Maar aan het akkoord, wat gisteren door Rutte en Samsom is gepresenteerd... daar kan natuurlijk niks meer aan veranderen, inderdaad. Dankjewel. Ja, dankjewel Ron, ook namens mij. In het debat van vandaag natuurlijk ook veel kritiek van de aankomende oppositie. Dit is niet de tijd voor politiek leiders die doen alsof gratis geld bestaat. Waar is de Mark Rutte van voor de verkiezingen... Gebleven. In het herfstakkoord vinden we nog niet een begin van grote idealen, maar symbolische pleisters op stinkende wonden. Ja, om het maar eens symbolisch te zeggen. En tot zover de Today's Topics van vandaag. Straks nog Today's Tweet, kom ik nog even terug, want ik zit hier natuurlijk Oh night long, night <laughs> all night, oh night En Dancing on the Ceiling, hè? die was ook leuk, oh, laten we ja. die niet vergeten. Uh, Benfica Barcelona, er is iets gebeurd, Frank Wielaert, of was dat in het matchcenter? Daar gaan we zo meteen naartoe. Ja, dan zul je nog even moeten wachten, althans op doelpunt. Als je... Daar reken je, je natuurlijk een klein beetje op. 27 minuten zijn we onderweg één doelpunt gezien bij Benfica Barcelona. Die goal van Alexis Sanchez. Hij heeft ook de kans gehad om een tweede te maken. Dat lukte hem niet. Hele mooie diepe paas over de verdediging van Benfica heen. Goede aanname ook van Alexis Sanchez, maar niet goed genoeg ingeschoten om, om Arthur te verslaan. Daar komt Alexis Sanchez weer nu over de linkerkant. Kan hij de bal neerleggen voor Messi dan misschien? Dat kan hij inderdaad. Hij loopt dan Messi tegen zijn tegenstander op. En uh, dan uh, lijkt het erop dat hij de overtreding tegen krijgt. Inderdaad, het is niet uh, Messi trouwens. Het is Pedro die... Uh, daar gebruik maakt van zijn tegenstander. De overtreding ja, min of meer uitlokt. Je zou kunnen zeggen gewoon hij maakt een schwalbe. En daarvoor krijgt hij nu de gele kaart. De tweede gele kaart al voor Barcelona. Daar hebben ze dus meer kaarten dan doelpunten gemaakt. Dat zijn we niet echt van ze gewend. Inderdaad Pedro die heel gemakkelijk het lichaam van zijn tegenstander opzoekt. Om dan vervolgens tegenop te botsen en zo een penalty te versieren. Dat lukt hem niet bij de Turkse scheidsrechter. Wat wel lukt is een doelpunt maken in Lissabon. Want Barcelona leidt 1-0. Nasreddin, is het helemaal mee te leven? Ben je ja. Barcelona-fan? Je zit hier in een studio met een televisiescherm... waar Barcelona wordt uitgezonden. Dan moet ik voetbal kijken. Ja. Ja. Zometeen moet je alleen maar naar mij kijken. Je mag okay. nu nog heel even, want we gaan nu eerst naar het matchcenter. En die houtkamp, bij jou was er dan wel echt wat gebeurd. Tuurlijk, maar dat uh, moet ook wel, hè, als je naar acht wedstrijden zit te kijken. Joeven tegen Shakhtar Donetsk. Er heel verrassend 1-0 voor Shakhtar. Maar nog geen minuut later was het uh, de gelijkmaker 1-1 door... Uh, uh, Bonucci voor Juve. En het is 1-0 bij Batenbord en tegen Bayern München. En dus even kijken. Nog een doelpunt van Van Persie op dit moment. Uh, Manchester United maakt gelijk. En de vrije trap is van Rooney. En Van Persie, als ik het uh, goed zie... Inderdaad, Robin Van Persie met een beetje mazzel. Want hij uh, maakte met zijn schouder, maar ook oh, die telt. Uh, maakt dus uh, de gelijkmaker... Daar staat het 1-1 bij Kloes tegen Manchester United. En Bater Borisov dus tegen Bayern München. Verrassend 1-0. En uh, dat zijn zo'n beetje de belangrijkste zaken. Gaat bij jullie de hele tijd de telefoon? Altijd of alleen Altijd. toevallig als Altijd. je live in de uitzending zit? <lacht> nou, het is echt heel toevallig. Steeds als ik in de uitzending zit, dan gaat opeens die telefoon. Ja. Voor de rest de hele dag ja, doodstil. Ja. ja, precies. Maar... Ja. <lacht> <lacht> nou, dat is Frank die belt. Ja, ik wel ook. <lacht> Zometeen weer, Frank. Dank je, Andy. Tot zo. Yo. Uh, ik zet hem uit, Nastin. Oké, okay, dat je, is goed. Je, is we, beter. Gaan we, we gaan een gesprek Anders ga ik alleen maar naar voetbal kijken. Ja, precies. Ik zet hem op teletext. Oh, verkeerde. Even serieus. Zo, zo. Teletext. Ja. Bam. Oh. Wij oh. gaan praten namelijk over... Um, ik zal even zeggen wat je tweeten. Dat tweete je afgelopen zondag. Toen zei je... Vandaag is het precies een jaar geleden. Thanks voor alle liefde en support. Het was een ongelooflijk en fantastisch jaar. Ja. Zei Nassadin Char. En dan had je het over... Um,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 Ja, er moet natuurlijk wel nog iets bijgezegd bij worden. Want ik heb, ik, ik, ik heb het natuurlijk in die speech ook over dromen. En over ja. het verwezenlijken van je dromen. En over ja. je passie en liefde hebben voor je, maar die voor je vak. Ja, dat duurt tien minuten die speech. Ja, dus dat snap daar ik. hebben we Ik snap voor. wel dat je alleen dit momentje uitkiest. Maar het is. Um, ja, en, die tweet. Dit is precies een jaar geleden, hè, vandaag, die speech? Nee, nee, nee, dat was die dag, Dus toen ik, hem, toen ik, toen ik het tweette, dus, dus eergisteren. De eergisteren is was precies een jaar, een jaar geleden, geleden. Ja. En maar, dat, het was natuurlijk even, even voor de luisteraar, dat jij kreeg een gouden kalf voor rabat en dit was je overwinningspeech. Ja, ja, precies. Ja, na, toen je hem in daal. je hand had, om de gouden kalf. Uiteindelijk gaat het inderdaad om het feit dat ik daar, uh, daar stond om een prijsontvangst te, te nemen voor de, de beste acteur. Ja, je stond wel even meteen op de kaart. Word je er nog wel eens op aangesproken? Ja, nog steeds. Op straat nog steeds. Ja, ja dat gebeurt nog wel. Maar het, gelukkig alleen maar positief. Maar wat, wat, wat... laatst nog? Gebeurt het echt nu nog? Dat ja. mensen zeggen, hé, hey, jij bent die gast van die speech? Nou ja, ja, ja, ja, ja. en dan uh, word ik gefeliciteerd weer voor, uh, voor die kalf. En, uh, ja. Er zijn ongelooflijk veel mensen die nu ook de film gezien hebben. Al is het uh, online en gewoon gedownload. Ja. Het heeft nogal een impact gehad. Ja. Behoorlijk, ja. ja. Uh, de film Rabat was dat. En ja. is, nu wordt er gewerkt aan een tweede deel, begrijp ik? Nou, het is niet, niet een tweede deel. Het is gewoon een andere film. Ja, Met dezelfde makers. De film gaat Wolf heten. En daarin mag ik een mooie bijrol spelen. Een bijrol? Ja. ja. ja. Marwan Kenzari, die uh, Zekaria speelt in Rabat. Die, ja. die speelt in deze film de hoofdrol. Ja, ja dat is een span spannend Je verhaal. Durf zo'n goudelijk zo samen te passeren? Nou, hij heeft niks, niet zozeer met passeren te maken, hoor. Het is gewoon een andere rol. En die is, uh... ja. Je had andere dingen te doen. We gaan het zo meteen hebben over, um, je blijft zitten... we hebben het over eigenlijk jouw all-time Gouden Kalveren. Want komende vrijdag worden ze natuurlijk weer uitgereikt... de Gouden Kalveren, op ja. het uh, gala van de Nederlandse film... Jouw all-time gouden koven ga je zo meteen uitreiken voor mensen en speeches die jou geïnspireerd hebben hier bij ons in Bean Today. Maar eerst even over wat je nu ook doet. Je bent bezig met filmen, maar je bent ook met een toneelstuk bezig. Ja. Over je moeder. Ja. Oemi heet het, toch? Ja, mijn ja. moeder? Ja, inderdaad. Omi betekent mijn moeder in het, in het, in het Arabisch. Ja. Uh, dus een voorstelling over. Uh... Uh, geïnspireerd op het verhaal van mijn moeder. En op, op mijn verhaal eigenlijk. En het gaat eigenlijk over een jongen die door de geschiedenis van zijn moeder inzicht krijgt in zijn eigen leven. En daardoor uh, de juiste keuzes kan maken. Het gaat over twijfel. Het gaat over familiebanden. Het, gaat... het, uh, het is gaat heel over... persoonlijk. Uh, ja, ja. Ja, ergens wel. Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Het is heel persoonlijk. Omdat de, de voorstelling voortkomt uit uh, interviews die ik met mijn moeder gedaan heb. Ja. En, uh, Dat is toch heel erg eng. Dan zit je daar... Ik bedoel, je bent acteur en nu ja. vertel je ook over jezelf echt. Ja, maar nu sta ik daar als acteur. Het is in de ontwikkeling was het heel eng van hoe, welke kant gaat het op. Met, uh, samen met Maria Goos hebben we het gemaakt. Maria dus Goos heeft het, het geschreven. Ja. Uh, dat, dat, vond ik het, dat vond ik eigenlijk de engste periode. Nu sta ik gewoon op het toneel en ben, sta ik daar als acteur ook al. Ben Even ik. voor de mensen die kennen denken, hey, dit verhaal ken ik al. Um, je gaat nu voor het eerst op tour. Hè? Je hebt het ja, stuk al eerder ga... gespeeld, maar ja. nu, nu ga je echt op, op tournee. Ja. En zitten er dan ook... Ik neem aan dat je moeder is komen kijken, lijkt mij zeker. al lang ja. uh, geleden. Maar ja. komen, er ook, bedoel, komen er Marokkaanse vrouwen op af? Nou, dat, dat, dat gebeurt zeker wel. Alleen uh, in het oosten van het land niet echt. Ik was afgelopen week in het oosten en dan was het dan, niks, zeg maar. Waar, waar was je? Wauw, ik was in Serenberg en Oldenzaal. Nou ja, dat waren moeilijke lastige plekken om te spelen. Om, om het en zo dan te, is de zaal uh, leeg? Uh, het ging niet zo goed moet ik zeggen. Nee, nee, nee. Maar, maar, Den Bosch. Maar wat doe je dan als zitten, dan je helemaal dan... vol? Ja, ja, de, grote dus, uh, steden, ja, de grote, wat nou, grotere steden wel. Maar nou, wat doe je dan als je een half lege zaal hebt? Nou, ja, in onze ging ik gewoon de straat om te flyeren. Dacht ik van, uh, jij Puno. persoonlijk. <laughs> ja, ik had flyeren. Werker voor je geld, zou je. Moet toch zo, iets ja. doen. Ja. Nee, dat konden de mensen wel waarderen. Maar uh, over het algemeen gaat het heel goed. Uh, Oudenbosch zat vol. Utrecht zit vol. Uh, maar goed, er kunnen altijd nog mensen bij, dus uh, ja. Je blijft zitten, wat ik net zei, je gaat zo jouw all-time favorite gouden kalver uh, uitreiken aan mensen en dingen die jou geïnspireerd hebben. Dat zo, maar eerst treint jou thuis. Dit de nieuwe single, de laatste single van Treintje Oosterhuis, Knocked Out. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. In Exit Holland hoor je zometeen waarom ze in Finland het bloed van elanden drinken. En wil je meepraten? Dat kan via het BNN Today, dus via Twitter. Gaan we naar het voetbal. Frank Wilaert, Benfica, Barcelona. 1-0 voor Barcelona en het Estadio Luz met een vrije trap. Nu voor Benfica, achterin weggewerkt, massaal teruggetrokken. Barcelona nu even en de schotpoging van Bruno Cesar opgeraapt door Victor Valdes. En daarmee weer een mogelijkheidje voor Benfica onschadelijk gemaakt. Tot nu toe vooral gevaarlijk in de laatste fase van deze wedstrijd. In ieder geval uit standaard situaties. Eerder al een vrije trap van Bruno César. Die net voorlangs gekopt werd door Benfica. En nu weer Barcelona. Dat probeert de bal rond te spelen. Maar het wordt ze toch redelijk lastig gemaakt. Barcelona is behoorlijk. Uh, voorzichtig in het opbouwen. Nu ook met de Puyol in de achterste lijn. Busquets die even tussen de twee centrale verdedigers inkomt... om de combinatie aan te gaan. Mascherano die daar aanneemt op de eigen helft. Nog even blijft staan, wachten. En dan pas gaat Barcelona dwars door de verdediging van Benfica heen. Dat gaat dan ook in een no-tempo. Opnieuw via Messi die uh, een versnelling aangaat... achter de verdediging van Benfica op duik. Inschiet, maar Arthur niet kan uh, verrassen. We zijn 39 minuten onderweg in Lissabon... Barcelona leidt tegen Benfica 1-0. Exit Holland. In Finland staan de pistolen op scherp en mannen rennen weer massaal de bossen in. Het jachtseizoen is namelijk weer geopend. En in Finland doen ze niet zomaar aan jagen, maar houden ze er ook nog eens hele gekke gebruiken op na. Onze Exit Hollander daar, Willem-Anne, wat zijn die gebruiken precies? Hoi. Hoi. Uh, ja, het nee, is hier inderdaad. Het jachtseizoen is weer begonnen. en Dan uh, gaat het voornamelijk over de elanden. Elanden jagen je niet alleen maar met een groepje uh, jagers. Mm -hmm. En uh, die hebben er inderdaad nogal vreemde tradities bij. Want als je bijvoorbeeld je eerste eland schiet, dan uh, moet je het bloed van het, uh, ja, van het net geschoten eland drinken. En ook, en ook degene die het uh, dodelijk schot lost, uh, krijgt een hapje van het uh, hart te eten. Ter plekke? Ja, ter plekke, want die beesten zijn zo groot dat men bijna ja, als een paard. Dus als je dat in het, uh, in het bos hebt liggen, ja. dan wordt je ook uh, in het bos al gevild en uh, het vlees wordt, zo ze maar zeggen, daaruit getild. Ja. Dus je kan niet het hele beest meenemen. Dus inderdaad, ter plekke. Oh, oké. Okay. Rauw nog warm hart? Ja, precies. De ingewanden, dat uh, schijnt het lekkerste te zijn. En het vlees wordt mee naar huis genomen. En uh, dat, dat, dat moet gewoon. Je bent dan met een aantal jagers en dat hoort erbij. Nou, ik denk dat je een mietje bent als dus je het inderdaad niet zou doen. Dus dan... ja, doe jij dat ook of niet? En, en de anderen hebben ook een geweer, dus ik weet niet of je daarentegen wil je leren. Leuk, leuk, leuk. Heb jij dat ook wel eens gedaan of dat laat je aan de, de echte Finlanders over? Nee, je hebt, uh, wel, je hebt een, sowieso een jagersvergunning nodig, een, een wapenvergunning. Dus dat, uh, dat, dat moet je wel. Uh, en volgens mij, als buitenlander, mag je niet eens een wapenvergunning hier hebben. Dus, uh... hmm. En ben je ook nog een, een soort van prijs als je de eerste bent die een elan neerschiet? Nou, dan, krijg je, dan krijg je het hard te eten. Als je de, als je, als je, dan is het hard voor jou dus. Ja, degene die het uh, dodelijk schot lost. Want uh, ja, ja. Zit, min of meer, je gaat altijd met een groep en ze omcirkelen uh, ja, het Eland. En dan heeft de eentje heeft natuurlijk de ideale plek om te schieten, om, uh, om het uh, in één keer dodelijk te raken. En uh, mocht je missen of uh, verwond je alleen het Eland, dan uh, is er ook een soort traditie dat je dan een uh, kattenpult krijgt, uh, omdat je het niet. Uh, ja, een dodelijk schot hebt weten te lossen, maar het en? alleen verwond hebt. En dan? Nou ja, dat, dan, ja, dan ben je dus geen goede jaar, hè? en dan uh, moet je nog weer even gaan oefenen met de kattenpult. Ah oké, okay, maar nee, oké. Okay. Ja. ik dacht dat je dan nog iets kapot moet schieten met die kattenpult, maar dat hoeft niet. Nee, dat, nee. nou ik denk een eland kapot schieten met een kattenpult, dat duurt even. Dat duurt wel even. Ja. Maar je hebt dus als ik het goed begrijp echt een aantal mensen nodig om op één eland te jagen. Dat kan je niet nou ja. met in je eentje. Ja, want er zijn ook zoveel jagers, ongeveer 300.000 geloof ik in Finland. En dat zijn voornamelijk mannen. En dan... Uh... Dit jaar zijn er bijvoorbeeld 50.000 vergunningen ongeveer uitgegeven... om, uh, ja, om 50.000 elanden te schieten. Hmm. Dus sowieso zijn er meer dan dat de elanden zijn. En uh, ja, je moet ook een. Uh, nou, het kan wel zijn dat je een dag moet lopen om een eland te vinden. Hmm. En uh, die omcirkel je dan. dan Hé, uh, ja. de uh, natuur. Wat heerlijk. Goed, het jachtse ja. is dus weer geopen <laughs> in Finland. Maar Willem-Anne doet er lekker niet aan mij. Goed, dankjewel. Tot snel okay. weer, Willem-Anne. Iets Boy. voor half tien is het. Hier is Martijn naar huis.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 Staatssecretaris Wekers wil voorkomen dat mensen met een trucje de hogere assurantiebelasting omzeilen. De Consumentenbond en de verzekeringszaak Indipender.nl zeggen dat mensen in december een nieuwe schadeverzekering kunnen afsluiten voor het hele jaar. Dan profiteren ze nog van het lage tarief. Wekers gaat nu uitzoeken of hij dat kan voorkomen. En het Amsterdamse stadsdeel Osdorp zegt niets te kunnen doen voor de groep uitgeprocedeerde asielzoekers in een tentenkamp. Ongeveer 40 vluchtelingen hebben het kamp vorige week opgezet. Ze hebben geen toilet, geen water en geen verlichting. Het stadsdeel wil niet meewerken om de sanitaire omstandigheden te verbeteren. Volgens de stadsdeelvoorzitter ligt het probleem in Den Haag. En dat was het. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Veel voetbal tot 10 uur. Acteur Naslin Char is ook nog te gast. Zit nu weer even lekker naar Barcelona te kijken. Goede wedstrijd? Ja, het is wel spannend zo, zonder geluid. Ja. Het, het is wel grappig als uh, de lieve luisteraar even de webcam aanzet op radio 1.nl. Dan zie je <lacht> Nasden dus naar, de, naar het scherm kijken en af en toe alleen nee naar zijn hoofd grijpen. <lacht> nee. Dat allemaal zonder geluid. Um, Zometeen gaan we praten over zijn inspiraties van het afgelopen jaar. En Pieter Derks uh, is hier bij me in de studio. Pieter, jij gaat zo weer fijn op je eigen erudite belezen manier. Het nieuws van de afgelopen weken beschouwen. No, no, no, ja. ja. toch? Was het moeilijk kiezen, dit keer? Uh, ja, nou ja, het was vooral uh, dat er vandaag en gisteren zoveel uh, bij kwam ineens. Net weer met die asfierantiebelasting en zo. Was ik net klaar? Dacht Ik net, dat ga ik vertellen. <laughs> dus uh, het is tot de laatste minuut doortikken nog. Goed, nou, zo meteen dan. Maar eerst uh, natuurlijk, nou natuurlijk, niet per se, maar gewoon omdat het, uh... ze er toch zitten. Frank Wielaert, Benfica, Barcelona. <laughs> lekker hoor. Lekker nou, ik heb in ieder geval net uh, gezien dat uh, Nasser weer een keer naar zijn hoofd heeft gegrepen, want ja, jij Barcelona. Het ook, ja. ja ja, ik kan me er alles bij voorstellen. In ieder geval zelfs als ik niet naar Nasser op de webcam kijk, want uh, Fabregas had een doelpunt kunnen maken en anders toch wel Alexis Sanchez op aangeven van Pedro weer een goede aanval van Barcelona dat met 1-0 voor staat in Lissabon tegen Benfica. En Benfica heeft het lastig hoor. Verdedigt wel gegroepeerd. Verdedigt ook bij tijd en wijle hard. Terwijl Barcelona toch echt de ploeg is die de gele kaarten krijgt. Maar Barcelona, die hebben. Ja, ze spelen op de manier zoals we dat gewend zijn van Spaanse ploegen. Zoals we dat gewend zijn van de Spaanse nationale ploeg. Alleen kan Spanje het in een hoger tempo. Soms denk je wel eens van. Nou, blijf nou niet die bal steeds rondspelen. Doe eens iets aanvallender. En dan ineens is er die flits. Die tempoversnelling. Die komt nu niet bij Messi vandaan. Want die krijgt de overtreding te Verwerken via Matic. En zijn we dan klaar voor de eerste helft? Zegt de Turkse scheidsrechter dat ja, iedereen gaat naar de kleedkamer. Dus dat lijkt me dat het erop zit. In plaats van de vrije trap voor Barcelona, omdat Messi daar ondersteboven gelopen wordt door Matic, gaan we nu naar de kleedkamer. Het is rust in Lissabon bij Benfica Barcelona. En Barcelona leidt 1-0. En die Aani die buffelt nog even door. Terecht. Uh, jongens, er kan weer gebeld worden hoor. Uh, Juve <laughs> tegen Shakhtar. Uh, ik, ik neem alles even door. Zodat iedereen zijn favoriete team kan uh, uitkiezen. Juve Shakhtar. Juventus Shakhtar Donetsk 0-1. Was het 1-1. Is het Bij, bijna rust? Ja, Noord-Jerland Chelsea. Uh, 1-0 voor Chelsea. Voor de Engelsen zoals uh, eigenlijk wel verwacht. Valencia Liel. Staat 1-0 in het voordeel van de Spanjaarden van Valencia. Baten Borisov tegen Bayern München. Verrassend. 1-0 voor Baten Borisov. Dus Benfica. Barcelona gehoord. Spartak, Moskou, Celtic afgelopen 2-3. Cluj Manchester United 1-1. Doelpunt voor Manchester United van Percy. En Galatasaray staat thuis achter tegen Sporting Braga 1-0. Dankjewel. Andy. ja, ik zat even mee te schrijven. Luc, nou, um, We hebben het natuurlijk over de tweets van vandaag. Yes, wat gebeurde er vandaag op Twitter? Nou, hashtag goed ontmoet is wereldwijd training topic geweest. En dat komt door dit nummer. Wij zeggen goed Ik goed Is het nummer van de IJs en Rascal. Goed ontmoet. Trending topic, omdat het nummer van vandaag te downloaden is. En de fans die gaan helemaal los op die nieuwe plaat. Romy die zegt op, op at OMG, it Romy. IJs komt gewoon door nummer 1 van de wereld. En Lotte twittert via at Freaky Mini. De nieuwe track van IJstijd, Hashtag goed ontmoet is echt. Paas. De sfeer in het kabinet schijnt niet meer best te zijn. CDA-ministers zouden met tegenzin hun tijd uitzitten. Marike Antoise die tweet. Wat een kinderachtig gedoe zegt. Grow up en neem verantwoording. Zo, ik heb gezegd. Jeroen Frits laat op zijn Twitter weten dat hij het kinderachtig gedoe vindt van het CDA. En Clarit die tweet. Dat zou ik toch wel tamelijk onprofessioneel vinden. Ze gelooft er dan ook helemaal niets van. Dat zal wel weer gestookt zijn, twittert ze. En overigens heeft minister Hillen al gezegd dat het inderdaad klets is. En Barbie is bevallen. Niet pop, maar de reality-ster. Ja, maar ze ja. baden vandaag dan op televisie haar kind in haar eigen programma. Ja. En daar zijn natuurlijk heel veel reacties op gekomen. Veel mopper, tweets, maar ook een boel positieve. Die doe ik dan eventjes. Manonde laat op uh, haar Twitter het kraplapje weten... dat ze bijna zit te brullen bij Barbie's baby. Wat een geluk als je alles hebt. Marit vindt de baby van Barbie een kapot lief kindje. <coughs> dat lijkt me ook een <lacht> mooie tekst voor de gebotenkaart. Wij zijn <lacht> vader en moeder geworden van een kapot lief kindje. We zouden het echt <lacht> ziek vinden als je langskomt. En het kindje heet trouwens Angelina. En dat vindt Melissa van Kammen een mooie naam. Ze zegt... Ik vind Angelina ook echt wel een mooie naam. Mooie naam bij een mooi kindje. En dat is ze zeker. Angelina is niet once, niet twice, maar... Three times. A lady. <laughs> Tot later, de mijn. Doei. No, nog zo eentje uit de stokoude doos trouwens, of Kruid het huis. Oh, Doe dus ja. daar maar eens iets leuks mee. It's only natural. Ice will melt. Water will boil. You and I. Take off this mortal coil, it's bigger than us. You don't have to worry about it. Ready or not, here comes a drop. You feel lucky when you know where you are, you know it's gonna come true. Get in your Nou, dit houden we voor je met It's Only Natural. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Het is de week van de Gouden Kalveren. Aanstaande vrijdag worden ze weer uitgereikt. Zijn natuurlijk uh, ja, de belangrijkste filmprijzen van Nederland. De winnaar van vorig jaar zit hier aan tafel, Nasuddin Char. Die kreeg een uh, gouden kalf voor rabat. Beste acteur, nou ja, en ja, ja. goed. Het mooiste was natuurlijk, nou niet het mooiste, maar het meest indrukwekkende wat iedereen bij iedereen is blijven hangen. Is die speech. Je zei net al: het, het, ja, mensen hebben het er nog steeds over. Je wordt er nog steeds over aangesproken op straat. Um, je hebt echt wel mensen geïnspireerd daardoor. Hè? Ah, ik hoop het. Ja, ja. Het zou mooi zijn, toch? Ja, maar, maar dat is ook wat jij te horen krijgt van mensen. <laughs> nou ja, het, het, heeft, uh, de, het heeft ook mensen nieuwe inzichten gegeven. Het heeft mensen... Uh, de, ja, ik heb reacties gekregen als uh, wauw, hoopvol. Uh, ja, want we lieten net dat, positief, dat stukje dat... horen van... Dat, dat politieke stukje. Maar jij zei ja. wat ook heel belangrijk was... Dat ik veel vertelde over mijn, mijn dromen. Ja, dat vind ik misschien zelfs belangrijker. Dat is ook belangrijker. Ik bedoel, er is niks mooiers dan uh, te gaan voor je dromen. Ja. En uh, als je werkt, dat je dan liefde en passie hebt voor, je, voor wat je doet. Ja. Dus uh, ja, vooral die dingen en het geheel en het moment. Ja, dat, dat was ongelooflijk, dat was een ongelooflijk moment. Maar ja goed, alles, alles kwam wel uit, voort uit, uit die rol. Uit, uit, rol. uit die productie Uiteraard. die we met heel veel liefde ja. gemaakt hebben. Maar wat jij zegt, um, daar hebben we dit een beetje op gebaseerd um, die, die beroemde speech heeft veel mensen geïnspireerd. Het ging over dromen, het ging over gaan waar je voor wil gaan. En vanavond wilden wij weten van waar haal jij nou als acteur jouw inspiratie vandaan? En jij hebt drie mensen opgegeven waar jij... Echt je inspiratie vandaan haalt. En de eerste is Ryan Gosling en die kennen we hiervan. van. I drive. So you just moved to LA? No, I've been here for a while. What do you do? I drive for movies. Is that dangerous? It's only part time. Ryan Gosling in Drive. Wat wat is zo inspirerend aan die acteur? ja die man uh, ik volg die man nu al een aantal jaar uh, films als Half Nelson, uh, Blue Valentine, uh, Driver uh, ja het is, het is een acteur die, uh, die gewoon spannend is om naar te kijken hij, hij draagt gewoon altijd wel een soort geheimmees het is natuurlijk een hele knappe man ja. ook maar um, ja, dat wat hij doet, dat, dat klopt gewoon altijd. Hij, hij draagt een soort geheim met zich mee. Zeg. Ja, dat vind ik wel. Ja. Als je kijkt naar zijn personage in, in Drive. Volgens mij is, heeft hij in heel Drive anderhalf pagina tekst. Er zit heel weinig tekst ja. in. Maar, maar je, je, je beleeft die film zo met hem mee. Uh... Hij is heel intens op een of ja. andere manier. Ja. Als, alleen als je naar zijn ogen kijkt. Ja. Is dat iets wat jij dan probeert van hem over te nemen in jouw acteerwerk? Nee, ik, ik, ik, ik probeer absoluut nee, zeker niet, niks over te nemen, nee, ja, maar het is wel iets wat je, wat je inspireert. Het is iets wat je, wat je misschien onbewust meeneemt, meeneemt wel. Um, alles wat ik zie, uh, in, of het nou op toneel is of, of in beeld, ja. dat, is, dat is voor mij allemaal inspiratie. En zo'n uh, zo jonge man, die dat soort rollen speelt, ja, dat is, dat is te gek. Je denkt alleen maar, wauw, dat wil ik ook. Maar wat voor manier is het dan een inspiratie? Op wat voor manier is het een? Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat je toch denkt, nou ja, de intense manier van kijken, dat je dat misschien even thuis voor de spiegel oefent of zo. Ik weet het niet. Ja, nou ja kijk, wat, kijk, wat hij, wat hij bijvoorbeeld in Drive doet, is is, is is heel erg de regel less is more. Hij doet heel weinig, maar daardoor doet hij zoveel en daardoor ja. is hij zo spannend en zo krachtig. En um, dat is iets wat je mee kan nemen in je. Dat is iets wat ik mee kan nemen in in één dat, dat probeer jij dan ook. Niet dan ook, maar dat probeer jij als acteur ook te doen. Ja, dat probeer ik dan uh, uit, ja, op, uh, op, in beeld. Heb jij, vind je jij dat je als acteur echt een eigen stijl hebt? Mm, ik denk wel dat ik die begin te krijgen, ja. Alleen, alhoewel, ik, die zelf voor mezelf moeilijk, ik vind het moeilijk om dat te beantwoorden. Dat mogen vooral anderen doen. Maar ja, ik, mijn, mijn stijl ligt hem vooral in het onbevangenheid. In het, uh, in het er gewoon uh, jezelf er helemaal in storten. Ja. Uh, en, en er gewoon naar vol voor gaan, zeg maar. Maar dat vol voor gaan, dat kan ook soms een soort uh, energie opwekken... waardoor je te veel gaat doen, snap je? En, um, en dat is iets wat ik weer niet moet doen. Vooral niet voor de Houdt camera. Hou het klein, hoor ja. ik dan de Houd Hou het klein, klein. klein. <laughs> Less is more. <laughs> Goed, de tweede die jou inspireert. Dat is uh, een hele mooie speech. En dit is hem wat jou betreft. Everybody involved! Good night <laughs> <laughs> <laughs> everybody. I love you. I love you all. Camera go. Get up quick. Get I love you. Everybody who's involved with this. I love you. I love you. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> Ja, maar het is te gek, want je voelt gewoon zo... wat Wie hij is het? Zeg even yes, uh, Cuba Gooding Jr. Ja, voor zijn, zo... zijn bijrol in Jerry Maguire. Ja, inderdaad. En je voelt uit, uit hoe, hij, hoe hij daar op dat toneel stond... en die prijsontvangst, dan voel je gewoon de productie in, in zijn lijf zitten. Hoe, wat het met hem gedaan heeft. En, en dat er, uh, de Oscar ja... kreeg je voor beste bijrol toen. Ja. Maar wat is er? Ik bedoel, ik hoor het ook wel. Hij staat helemaal op het... Helemaal hyper van, van, ja, van, ja. van enthousiasme. Maar... Ja, die, die, die speech begon natuurlijk wel rustiger. Met uh, zijn vrouw bedanken. En het, uiteindelijk kwam er een soort energie uit. Ja, dat, is, dat vind ik fantastisch. Dat vind ik heel mooi. Maar je hoort dat zijn hele hebben en houden in die rol ligt. Dat komt er hier uit. Ja, ik, ik hoor absoluut dat hij uh, er uh, veel voor gedaan heeft. Ja, dat het een... Uh, ja, dat het misschien ook wel een ingewikkelde klus voor hem was of zo, ik weet het niet, maar, maar hij, heeft, hij heeft wel echt indruk gemaakt met, uh, met die rol die hij daarin speelde. In ja, ja, jij schreef maanden voor de uitreiking van de Calvary um, plaats, jij dat filmpje van hem ja. op, je, op je blog en toen ja, schreef op, nou, je, nou, niet mijn blog, was een blog, was een blog. Op een blog. Ja. En, en toen schreef je over dromen gesproken. Als ik ooit een acceptance <laughs> ja. speech mag geven, dan is dit mijn inspiratie. Ja. <laughs> ja, grappig, een paar maanden later stond ik op het podium. Ja, ja. ja het was, ik vind, uh, mijn acceptance speech was ook wel, daar zat ook wel een beetje Adrian Brody in. Ik weet niet of je, of je de, nog. De piano is dat toch? Ja, die heeft hem andere... toegekregen voor de piano. Ja, ja dat ja. is toch een hele rustige, ja. wel overwogen... Ja, want ja, dat is ook een, dat is ook een heel mooi moment geweest bij de Oscars. Ik. Uh... Dat weet ik niet meer. Maar. Nou ja, dat, ik, dat... ik wel. <laughs> <Dat is> Het <heel laughs> zou je, ja. wat je zegt, uh, uh, uh, de manier waarop je acteert, je gooit je er vol in, onbevangen. Ja. Zo, ja. Zoals, zo was die speech ook. Dat, ja. dat kan je ja. dan niet nog een keer doen, denk ik. Nee, en dat wil je ook niet nog een keer doen. Dat is iets wat ik, wat, wat ik gelukkig heb mogen doen. En, uh, en daar niet bij stilstond op dat moment dat het zo'n impact zou hebben... Maar en je had hem wel voorbereid trouwens, toch? Dat kwam niet allemaal uit je hoofd. Nee, zeker heb ik niet. Voor als, als ik hem had voorbereid, dan had ik dat uh, nooit op die manier kunnen doen. Had had ik je helemaal nooit, niks voorbereid. Dan had ik nooit deze kalf gezegd. <laughs> daar ben je ook nog echt op gepakt, ah, hè? De, nou ja, gepakt. Mogen, mensen mogen zeggen wat ze <laughs> willen voor mij blijft het deze gouden kalf. <laughs> ja, daar kom je nou langer vanaf. Maar, nee, maar, maar zo'n speech kan je nooit maar, meer doen. Maar, niet op die manier, nee, nee. nee. Maar dat hoeft ook niet meer. Nou, je zal er nog maar eentje winnen. Ja, maar dan gaat het op een andere manier. Maar het is, uh, dat, dat moment is iets uh, wat geweest is en ja. uh, wat mooi was. En dat is, uh, dat is goed geweest. Nog een mooi moment voor jou, inspiratie. En ditmaal, de beste regisseur, dat vind jij, uh, Jacques Audiard, bekend van onder de film Een Profet. Ik heb daar een fragment van. Nee, daar hebben we geen fragment van. Ja, Jacques Audiard is, is, wat mij betreft, die heeft zo'n ongelooflijke indruk gemaakt voor mij. Hij is de regisseur van dit moment. Wat mij betreft. Ja, want. De film uh, is uh, behoort voor mij tot de beste, misschien wel de beste film van de afgelopen tien jaar. Alles in die film klopt, tot en met. Uh, van, van, van regie, van cinematografie, van, van um, acteren, van de, zelfs de figuratie. Ja, dat is, dat is echt. Uh, dat is echt super. En dat werk. is allemaal de hand van de regisseur, dat is geen ja, toeval. Ik, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Je, als je de Making of ziet, dat is ook een film op zich. Dat, die man heeft alles over alles nagedacht. En, ja, dat zie je ook in zijn films. Zijn laatste film met uh, Matthias Groenarts in de hoofdrol en uh, Marion Cotillard. Dat is ook weer zo'n... Welk is dat? Zo'n meesterwerk. Dat is een uh, Franse titel. Uh, Moulin kom ik even niet op. Iets met een Moulin Door, door. Maar, door. <laughs> Iets nou, met ik, door. Ja. Uh, wat is er dan... Um, Want jij zegt, hij heeft alles onder controle, die man. Van, van, van, van de figuranten tot, tot alles. Is ja. dat graag hoe jij werkt onder een regisseur? Ja, ik wil wel op dat de regisseur in ieder geval zeker is van wat hij, van wat hij maakt. En, en, en ook heel goed weet wat hij maakt. Maar je, hebt, is, je hebt genoeg uh, acteurs die zeggen... laat mij maar gewoon een beetje... Uh, he, al ja. improviseren, dan kom ik het beste tot mijn recht. Maar dat, dat heb jij niet. Nou, dat is ook wel fijn. Maar op een gegeven moment moet er een punt komen... dat de regisseur zegt van ja, dit is het. Dit moet je, dit moet je houden. Mm -hmm. En um, ja, dat, dat, dat is belangrijk. Dat is ook belangrijk voor, voor, je, voor jezelf. Zodat je je zeker voelt in een rol... Het uh, is belangrijk voor het proces, belangrijk voor de productie. Uh, kijk, in een film is het zo dat je... Het is niet net is op toneel dat je van A tot Z alles in één keer speelt. In een film is het dat je soms uh, dag 1 scène 30 draait... en dag 2 scène 4. Ja. Dus die, die, uh, die boog die je maakt als personage... die moet de regisseur ook heel goed in zijn hoofd maar hebben. Maar is dat misschien ook toch een beetje, um, on, ergens een beetje onzekerheid? Dat je graag wil dat iemand tegen jou zegt... ik wil dat je het zo doet? Nou, dit, kijk, onzekerheid is iets wat bij, een, bij iemand uh, hoort of niet hoort. Bij, bij mij zit het hoort er het nou helemaal in. Ja, ik ben, wel, ik ben wel best wel onzeker. Ja. Ja? Maar het is, het, is, het is iets wat me wel altijd scherp houdt of zo. Het is wel iets waardoor ik continu duizend uh, procent geef... en in ieder geval uh, uh, alles doe om er uh, zeker van te zijn... Um, dat ik er alles uit heb gehaald, zeg maar. Ben je, vraag ik me even af, ben je nu ook onzeker tijdens het gesprek... Nee, helemaal nee, nee. niet. Ik vind, het wel, ik vind het wel leuk, eigenlijk. Nee, onzeker kan ook leuk zijn. Nee, onzeker. nee, nee. Nee, okay. nee, dacht je dat? Nee, helemaal nee. niet. Nee, hoor. Ben je niet minder onzeker geworden nadat je het Gouden Kalf had gewonnen? Nee hoor. nee, want het is, het is Kijk, elke productie is weer een nieuwe productie. Je begint gewoon weer bij nul. En uh, het, het winnen van het uh, Gouden Kalf is vooral een erkenning voor een uh, personage... die ik niet heb gezet in uh, de film Rabat. Ja. Waar ik verschrikkelijk trots op ben. En... Uh, Nee, ja, elk, elk, wat ik zeg, elke productie is weer uh, beginnen bij nul. Ja. En hiermee hebben we ook even mooi het Gouden kalf jaar voor jou afgesloten, denk ik, toch? Dus ik bedoel, er komt vrijdag weer een uh, nieuwe Gouden Kalfwinnaar. Ja, naar, en dan, ja. Uh, het, boek is, het mag, boek is mag dicht. Mag dicht. Nu. Ja, <laughs> Goed. Op naar nieuwe boeken. <laughs> Waar gaan we je inzien? Um, nou, je ben, ik ben natuurlijk te zien in Oemmi, de voorstelling ja. die ik vanaf nu tot en met eind december uh, speel uh, door heel het land. Uh, wat, uh, wat mij betreft een van de belangrijkste producties die ik tot nu toe in mijn leven gemaakt heb. Wat over mijn en, moeder gaat. En een gaat. film en, die eraan uh, komt? Uh, uh, nou, er zijn een aantal films waar ik wat, wat kleine rollen in speel. De Groeten van Mike is een familiefilm, wat een hele mooie film blijkt te zijn. Uh, ik heb een rolletje in uh, Valentino, waarin de Jeep om Hijden hoofdrol speelt. En Wolf ga ik natuurlijk draaien binnenkort. Uh, dus er het komt. Ik soorten uh, of vervolgen op rabat, maar dan niet altijd. Niet. Nee, helemaal geen vervolg. Zelfs regisseurs dan. Ja. Nasrin Tjou, dank je wel. Goed dat je er was. Jo. op dinsdag. Dags op dinsdag iedere week in BNN Today blikken wij terug op de week met cabaretier Pieter Dergs. Ja. Take it away. Yes. Uh, de lang die gaat er dan eindelijk toch nog aan. Het is een doekje voor het bloeden want waarschijnlijk komt er een sociaal leenstelsel voor terug. En mogen, mogen studenten straks hun hele studie zelf betalen. Maar studerend Nederland is blij. Hartelijk dank Rutte en Samson. Dit lijkt toch een iets hardere toezegging te zijn. Voor de studenten wel heel blij natuurlijk. Deze belofte die staat. dan daar gaan we ze aan houden. Ja, ik moest bij het herfstakkoord eh, even denken aan onze oud-premier Jan-Peter Balkenende, weet je nog? Hoe zou het met hem zijn die bij het presenteren van zijn kabinetsplannen altijd had over eerst het zuur en dan het zoet? Zijn kabinetten wisten de zure periode nooit te overleven. Dus misschien gaan Rutte en Samson het juist daarom wel anders doen. We krijgen nu het zoet en het zuur allemaal door elkaar heen. Het kabinet Rutte 2 wordt een smaakexplosie van maatregelen. Een snoepwinkel vol belastingen die elkaar opheffen en aanvullen. We krijgen de reiskosten terug, maar we moeten er weer assurantiebelasting voorbij betalen. En niemand weet of hij beter of slechter wordt van dat geschuif met cijfertjes. Hoewel. Eén man was gisteren al wel heel erg blij met dat herfstakkoord. En kondigde aan gretig gebruik te gaan maken van de mogelijkheid om lekker lang te studeren. Ga er nou maar vanuit dat we een half jaar nodig hebben. Het is een uitvoerig onderzoek. We gaan veel mensen gaan, we daar gaan bespreken. Ja, en dan moet je dat goed doen. Job Cohen gaat een half jaar lang bestuderen wat er in Haren gebeurde. Een half jaar. Het onderzoek zelf zal waarschijnlijk met twee weekjes gepiept zijn... maar om echt goed te weten wat er gebeurd is... zal hij eerst een Facebook-account moeten zien aan te maken... en de verwachting <laughs> is dat daar wel een maand of vijf overheen kan gaan. Dat rapport kon wel eens hilarisch worden. Die commissie bestaat uit vier mannen van boven middelbare leeftijd... die zich eens fijn gaan verdiepen in de rol van social media. Ik verheug me nu al op zin als... de jongeren hielden elkaar op de hoogte door middel van zogenaamde tweets. Of het onderzoek werd bemoeilijkt... doordat diverse prullenbakken na afloop abusiefelijk getagged bleken te zijn. En natuurlijk hoop ik op een oud-Hollandse uitspraak van het woord YouTube. Wat ik opvallend vond, de politiebond vindt een half jaar onderzoek veel te lang... en wil sneller resultaat, zodat agenten wat kunnen met de uitkomsten. Ik had in mijn hoofd een termijn van 1, maximaal 2 maanden... zodat voor oud en nieuwviering de conclusies wel getrokken waren. Dus de lessen van haren zouden volgens deze handbusker no nuttig zijn om te gebruiken rond de jaarwisseling. Dat is nieuws. Blijkbaar heeft de politie dus aanwijzingen dat er ook op 31 december ergens een feestje gepland staat. Dat grote groepen mensen bij elkaar op straat zullen komen om alcohol te drinken. Waarbij er een groot risico is dat de boel uit de hand loopt en er bijvoorbeeld vuurwerk zal worden afgestoken. Goed dat ze dit soort dingen nauwlettend in de gaten houden.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 De Republikeinse kandidaat Mitt Romney die staat er beroerd voor in de peilingen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 6 november. Om Romney een handje te helpen besloot de Republikeinse meerderheid in het parlement van Pennsylvania... dat alle kiezers zich daar voortaan moeten kunnen identificeren als ze komen stemmen. Dat was dus eerder niet zo. Maar Michiel Vos in New York, de rechter, was het daar vandaag niet mee eens? Hè? Nee, de rechter heeft daar een streep door getrokken. En zoals jij het net zo cynisch als jij het net introduceerde, is het inderdaad wel. Het was namelijk: natuurlijk, zeggen de Democraten. Altijd gedaan om het moeilijker te maken voor mensen om te stemmen. En welke soort ja. mensen? Natuurlijk zwarte, minderheden, ouderen, mensen die vaak democratisch stemmen en dus niet republikeins. En dus in het najaar republikeins met Romney zouden stemmen. Ja, want even, wacht, even, even, even voor de helderheid, want anders uh, denk ik dat uh, sommige luisteraars denken: hé, wat? Ikzelf ook een beetje. Het was dus zo, of uh, laat ik het zo zeggen, de republikeinen willen dat je op een. Nog maar, um, um, nee, dat je, je juist op een betere manier moet identificeren ja, dan voorheen. En, en, waarom, ja, zou de, en hebben... waarom zou dat dan in het voordeel zijn van de Republikeinen? Zij hebben inderdaad strengere identificatieregels voorgesteld in allerlei wetsvoorstellen, in allerlei staten, met name in Pennsylvania, maar allerlei staten. En dat doen ze zogenaamd om fraude tegen te gaan. Fraude, mensen die twee keer stemmen, mensen die zeggen: ik stem namens die, of namens zus, of ik stem niet uit mezelf. Hè? Allerlei gedoe. Democraten zeiden, nee, jullie proberen het gewoon bepaalde groepen moeilijk te maken. Mensen die heel moeilijk aan identificatie kunnen komen. Of althans de juiste identificatie. Want je moet namelijk een door de overheid uitgegeven identificatie, of... of, of ...kaart hebben met een foto erop. Veel ouderen, veel minderheden... ...hebben bijvoorbeeld geen rijbewijs, want hebben geen auto. Veel ouderen kunnen heel moeilijk aan zo'n identificatiebewijs komen. Of het is heel moeilijk of omslachtig. Veel mensen die twee banen hebben... ...in de onderste klasse van de economie... ...kunnen heel moeilijk vrijnemen... ...om zo'n identificatiebewijs te verkrijgen. En je maakt het zo, zeiden de democraten tegen de Republikeinen... ...je maakt het zo eigenlijk moeilijk... ...voor onze natuurlijke achterban. Dat zijn natuurlijk allemaal mensen waarvan iedereen weet... ...dat ze zeer waarschijnlijk binnen de democratische partij zullen uitkomen... Dus door het moeilijk te maken voor dat soort groepen, want bij dat soort groepen komt het uiteindelijk uit. Jij en ik, blank welgesteld, die krijgt zo'n identificatie, hè, om het bij ja. zo te zeggen. Bij komt het bij die groepen uit en daardoor is dat oneerlijk en is, leidt dat niet zozeer tot een fraude. Jullie hebben het niet zozeer tegen fraude op te nemen. Jullie zijn het aan het opnemen tegen democratische kiezers. Stiekem is het een, een manier om de republikeinse kiezer te bevoordelen. Dat werd er gezegd. En toen heeft de rechter dus ja. gezegd, de groeten, dat gaan we dus niet doen. Die strengende identificatie. Ja, de rechter kijkt dan naar de geschiedenis, die kijkt naar bijvoorbeeld dingen als de Voting Rights Act, hè, waarin wordt vastgelegd sinds de jaren 60 dat iedereen toegang moet hebben, liberal toegang, dus niet liberal als in het politieke liberal, maar vrije toegang moet hebben tot het kiezen. Als je geen strafblad hebt, een bepaalde leeftijd, et cetera, dan moet je kunnen stemmen. Anders gaan we namelijk, zo zei de rechter, terug naar de dagen van Jim Crow in het begin van de Republiek, de Amerikaanse Republiek, waar zwarte Zwarten ook niet konden stemmen. <tosses> He, om allerlei redenen. Nou goed, en dat mag niet volgens de rechter. En dus heeft de rechter hier een streep doorgetrokken. En het ja. werd allemaal heel cynisch. Omdat inderdaad mensen zeiden... deze wet gaat ervoor zorgen dat onze Mid Romney, onze Republikein gaat winnen. Ja. Nou, nou even nog een ander punt. In de VS mag je sinds gisteren ook al, ook al stemmen. He, om de drukte op 6 november voor te zijn. En ik begrijp dat de Republikeinen dat ook aan banden wilden leggen. Omdat ook vooral Obama-stemmers daar weer gebruik van zouden maken. Dat vervroegde stemmen. Dat klopt. Ook Dat klopt. Het gaat om enorme aantallen. Sommige mensen zeggen dat een derde van het aantal stemmen... zal worden uitgebracht voor 6 november. Dus dat gaat om zo'n beetje 40 miljoen stemmen. Van, hè, laten we zeggen, een, een totaal van 120 miljoen. Het zijn enorme aantallen. Nu blijkt ook weer uit onderzoek... dat inderdaad vooral democraten daar gebruik van maken. Vooral democratische, laten we zeggen... ouderwetse organisaties als vakbonden. Eh, maar ook bijvoorbeeld organisaties van eh, zusters en eh, verpleegsters En allerlei mensen in dat soort beroepen... met een georganiseerd aspect die hebben vaak baat bij vroeg stemmen. Daar wordt vaak tegen gezegd, ga nou vroeg stemmen, zodat je stem niet verloren gaat. Dus die mensen gaan nu al naar de stembus, dat kan ook weer per staat worden geregeld. Sommige staten doen daar niet aan, sommige staten wel. En dat leidt dus weer tot een klein voordeel voor Obama. En met name in de staten waar het om gaat. Want hè, je weet, de race speelt toch niet af in alle 50 staten, maar nee. alleen in de swing states. En daar... Gaat dit soort verhalen nou precies om? Precies. Nou, onder andere Pennsylvania probeert dus op die manier de Republikeinen te bevoordelen. Daar is nu een stokje voor gestoken. Michiel Vos, dankjewel. Frank Bielaar, die kijkt naar de tweede helft van Benfica Barcelona. Nog steeds 0-1? Ja, daar is uh, niks aan veranderd. Wel één hele grote kans op de 0-2 gezien. Alexis Sanchez uh, was opnieuw het eindstation, deze keer na een steekpaas van Messi... Maar hij schoot de bal met links waar hij als hij met rechts had geschoten waarschijnlijk wat meer richting aan de bal had gegeven. Maar Alexis Sanchez is een natuurlijke linkspoot. En dus koos hij natuurlijk voor zijn linker. Nu Benfica eindelijk eens een keertje met de bal. Gaat uh, daar Victor Valdez onder de bal door maar komt daar met de schrik vrij. Eindelijk even balbezit voor uh, Benfica. Barcelona speelde de bal minutenlang rond. Maar als Benfica dan gevaarlijk wordt, dan gaat Victor Valdes bijna in de fout. 54 minuten zijn we onderweg. Barcelona leidt in Lissabon 1-0. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Iedere dag geven wij het laatste woord aan de vrienden van de show. Als eerste advocaat Oscar Hammerstein. Die breekt dan langs voor het programma Tegenlicht. Het programma Tegenlicht wordt bedreigd met opheffing. Een programma dat... De ene prijs naar de ander wint en het bewijzen is dat er ook kwaliteit kan worden geleverd, wordt opgeheven omdat men vindt dat er te weinig mensen naar kijken. Toch wel jammer dat Pulp het nu weer gaat winnen van kwaliteit. En schrijver Kluun. In Rotterdam komt er een campagne die jongeren moet wijzen dat het gebruik van straattaal toch niet helemaal normaal is. Zou je dan echt als wethouder. s'avonds thuiskomen bij je vrouw. en zeggen: Ik heb vandaag toch iets nuttigs gedaan? Frank, doelpunt. Fabregas 0-2 Barcelona tegen Benfica. Meer hier langs de lijn met de hornmeter. Die en Zondagmiddag, kwart over twaalf. De perstribune. Govert van Brakel ontvangt gasten uit de mediawereld. Ik mag niet zeggen, met enige schroom. En dan kan ik niks anders dan een beetje lachen. De sportwereld. Richard Kajček, Goedemiddag. Ja, goeiemiddag. Of allebei. Mart, heb jij nooit de behoefte gehad om wat anders te gaan doen op zondagmiddag? Nee, en als dat zo is, dan zal ik je dat laten weten. Verder een blik op de TV-week, in Cassie kijken... en aandacht voor uw vragen en klachten over de media. Op het antwoordapparaat. Bijvoorbeeld, waarom wordt een mooi programma zo laat uitgezonden? Kan de hele week via 035-677-6001. Uiteraard 035-677-6001. De antwoorden krijgt u elke zondagmiddag in de Terstribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 17.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl, gewoon meer...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 Wij zien dat klanten sneller kopen als ze zelf kunnen bepalen... waar en wanneer hun pakket wordt bezorgd. Kies ook voor de andere kijk op de zaak. Ga naar postnl.nl slash /e e-commerce. Wildegansen steunt mensen in Benin bij het bestrijden van honger en armoede. Wilt u er ook iets aan doen? Kijk dan op wildegansen.nl. Paul Carrick. Zijn lekkerste sauce... Verzameld op een 3CD box. Paul Carrick. Collected. Nu bij Free Record Shop. Dit is Radio.